Van 7 uur. Joris de met het NOS-journaal. Op Sicilië heeft de politie drie Egyptische mensensmokkelaars opgepakt. Vermoedelijk hadden ze de leiding over een schip met ruim 300 migranten. dat woensdag op het eiland aankwam. De ouders van een Syrisch meisje gaven de Egyptenaren meteen na aankomst staan bij de politie. Ze beschuldigen het drietal ervan dat ze de rugzak met insuline voor het meisje overboord hebben gegooid. Het meisje had diabetes en overleefde de reis niet. Saudi-Arabië zegt dat aanslagen zijn voorkomen met de arrestatie van ruim 430 mensen. Volgens de autoriteiten hebben ze banden met terreurbeweging Islamitische Staat... en wilden ze zelfmoordaanslagen plegen op moskeeën en veiligheidsdiensten. Onder de arrestanten zijn ook buitenlanders. Saudi-Arabië is bezorgd over het toenemend aantal aanslagen door IS. In mei kwamen er bij twee zelfmoordaanslagen 25 mensen om het leven. De uitspraak in het kort geding tegen stakers van PostNL is uitgesteld naar maandag. Het postbedrijf wil dat de rechter een einde maakt aan de blokkades van depots. En is een zaak begonnen tegen een leider van de stakende pakketbezorgers. Die willen met de acties een hogere vergoeding afdwingen. In de Drentse plaats Norg is een vrouw om het leven gekomen door een aanrijding met een busje. Ze werd op de stoep geraakt bij een oprit. Het busje reed daar achteruit. Hulpverleners hebben de vrouw gereanimeerd, maar konden haar niet meer redden. Tijdens de 14e etappe van de Tour de France is er een kopje urine... naar gele truitdrager Chris Froome gegooid. Dat zei de renner van Team Sky na afloop. De toeschouwer schreeuwde dopinggebruiker naar Froome. Die noemt de actie respectloos. Hij denkt dat het een gevolg is van sommige verhalen in de media... waarin wordt gespeculeerd over dopinggebruik. De 14e etappe werd gewonnen door de Brit Stephen Cummings... Dan nog het weer. Later vanavond meer bewolking. Vannacht en morgenochtend op sommige plaatsen regen. Morgenmiddag opklaringen. Af en toe zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het in over. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Is de zomer van ZFM met nu de Kilo Breakdown? We verzorgen zo'n 1200 radiostations, meer dan 1000 hitlijsten.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 Deze week hebben we 12 stijgers, 8 zittenblijvers, 16 dalers en maar liefst vier nieuwe binnenkomers. Vier nieuwe binnenkomers betekent ook weer natuurlijk dat vier artiesten de lijst niet hebben gehaald, helaas. Na 6 weken is uh, Paulina Gagarani met een miljoen voices uit de lijst verdwenen. Na 7 weken Taylor Swift samen met Kendrick Lamar en met Bad Blood. Ed Sheeran in de derde week al met uh, zijn uh, photograph.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 ja, dus sommige mensen vinden het leuk en uh, Sander ook in dit geval. Maar die heeft die uh, gekregen voor zijn verjaardag en weet ik wat. Nou, daar zeg je geen nee tegen. Maar er zit dus een gaatje in zijn tong en uh, zit een stukje uit ijs erin. Dus uh, je mag hem met mij doen vandaag. Hey, even voor de klok van vijf uh, uur gaan we naar de top drie van deze week. En in de top drie zit uh, een nieuwe binnenkomer. Nou, niet een nieuwe binnenkomer, maar een nieuwe top drie binnenkomer natuurlijk. Um, maar weet je nog toevallig hoe de top drie van vorige week eruit zag?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 Oh, you freaking guys, forget about the past. You're not out our mind, now this world you'll find. Answers to your pain, you'll walk and make it in. the pain, I was in someone's pocket, taste, don't even look back at this wasted mama's car. God, to anybody used to be, used. Not to blame, you used to have you should be free. You watch it all as you can see. Nummer 1. We can't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 You are, will live for your days. In every He said, One day you'll leave this world behind. So never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 So don't, so don't, so so gonna wear that dress you like skinny. Eurobreakdown, nummer 36. we're cool for the summer, take me down into your paradise, don't be scared cause I'm your body type, just something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 Al snel verhaalt hij zijn slaapkamer voor optredens in Le Palace en Le Bain Douche in Parijs. Nou, daar wordt er dan ook opgemerkt door de inmiddels gevestigde dj's die na hem draaiden.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 En met uh, Big in Japan, The Night Out en Hena... ...staat uh, deze Martin Solveig waar ik het over heb in 2012 en 2013... ...net niet in de top 40, maar wel in de tip. En in 2015 is uh, intoxicated na een afwezigheid van uh, bijna vier jaar... ...zijn de vierde top 40 hit in het in Nederlands top 40... En het is nou zomer hè, dan komen er weer allemaal nieuwe platen. En zo ook deze. Die doet die, hij, uh, Martin Solveig doet hij, niet alleen. Samen met uh, Sim White uh, brengt hij deze plaat uit. En die heet uh, Plus One. Op 33 dus, Martin Solveig en Sam White met Plus One. 33 nu binnenkomende deze week met Last One. De Euro Breakdown. En ik zal even een kleine resume voor je gaan geven. welke platen we wel en niet hebben gedraaid. Op 40 vinden we dan Carly Ray Jepsen. I Really Like You. En op 39 Avicii met The Night. 38 is in de handen van Seline Gomez. samen met Aceh Rocky. Good for you. Op 37 in de vierde week vinden we Walking Moon. met Shut Up in the Hands. En op 36 Demi Lovato. met Cool For The summer. Nieuw binnengekomen op 35 was uh, Birdie met Wings. En 34 Last Frequency samen met uh, Genique Divide met Reality. Martin Salfik uh, samen met Sam White. Dus met Plus One op 33. Op 32 vinden we dan Avicii met Waiting for Love. En op 31 Hayden James Something About You. In de zevende week uh, hoopplaatsen gezakt. Van 25 naar 31. En op uh, 30... Ja, die wil je wel weten. Dat gaan we niet doen. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou, vooruit we gaan hem wel doen. We gaan hem draaien voor jezelf. Nummer 30, De Euro, samen met Chris Brown. Five more hours. Zesde week, dat ze in de lijst staan. Helaas blijven zitten deze week. En dit is ook meteen hun hoogste positie die ze ooit hebben gehaald. De Euro en Chris Brown. Five more hours op 30. What you wanna do, baby? Where you wanna go, I take you to the moon, baby.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 Just go.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 Drie weken ondertussen is alweer in de lijst De Flow Riders dit samen met Robin Thick en Fiddle White no, I, love it. I don't like it, I love it.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 En voor 2014 uh, gaat, denk ik, uh, deze plaat vanaf komen. DJ Van samen met Acorn. En het gaat natuurlijk over de vakantie, want anders zou die nu niet in de hitlijst terechtkomen. DJ Van samen met Acorn op 27. Met de prachtige Enfans. single Holiday. DJ Van. This time is gonna hurt like a motherfucker op 26... Het is helemaal een trend om uh, ja, je alleen maar in te smeren in, uh, op een plek op je rug, of zelf of je been. En dat dan uh, in een vormpje te doen. Of die uh, plek juist niet in te smeren, dat bedoel ik meer. De rest wel, zodat dus dat, dat uh, vormpje eigenlijk gaat verbranden. En dan heb je een soort van uh, tijdelijke tatoeage. Dat doet pijn. En dat is niet gezond. Sowieso het hele verbranden. Vraag maar aan Sander, die is er nu niet. Dat doet pijn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 Freedom here of ZFM Hold up to me Don't let me go who cares what they see Who cares what they know your first name is free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 Katy Perry is druk bezig met het uh, doorpassen van wintertruien. De zangeres is uh, vanaf november het gezicht van H&M. Uh, en volgt daarmee Tony Bennett op en uh, Lady Gaga... die in 2014 spotjes maakte voor de kledingketen. Deze zangeres uh, bracht het nieuws zelf naar buiten via haar Instagram. Laten we even een korte pauze nemen in deze zomer. Ik kan niet geloven dat ik nu al kerst-emojis aan het gebruiken ben. Alles Katy Perry dus...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 En je hoort het water al. Het is het uh, prachtige singeltje Ship to Wreck'. Helaas wel drie plaatsen gezakt in de veertiende week. Dat ze in de lijst staan. Van 19 naar 22. voor voor was 13. Florence in de Machine, Ship to Wreck'. Tot straks na het nieuws.